Wat zeg je, Erika is terug. Ja, pas gearriveerd. Ze horen hoe het momenteel gesteld is aan de Amerikaanse westkust. En vindt dat het een plicht is opnieuw mee te werken voordat het definitief te laat is. Ja, ik, ik zit hier nou wel in een belangrijke vergadering, Walter. Uh, luister, uh, hou Erika in elk geval onder, de, onder je hoede, ja? Wanneer de denkt u terug te komen? Zeker vandaag nog. Oké, okay, dokter. Oh, en we hebben nog ander nieuws. Aan rapporten over de aardbevingen. Goed, goed, goed. We zullen zien.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 Hoe staan de zaken er momenteel voor, Erika? Ja. We moeten afwachten wat dokter Kimbel meebrengt van de Noordzeebasis. In elk geval staat het nu wel vast dat Schmol en Hinde valse informatie hebben verstrekt over het aantal aardbevingen. Ik vertrouw die beide geleerde heren niet. Ik even min. Ze weten dus dat er iets moet zijn. Onbegrijpelijk. Geen voorbarige conclusies trekken, Greta. Zeg eens, ik, ik ben deze eindloze woordenstroom meer dan moe. Groot gelijk. Ja.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 Ik hoorde. Wat? Voorbij ja. was, was dat Was dat Echt nou, uit... Inderdaad inderdaad maar Geen grote nee. oh, dat, Wat afschuwelijk. <coughs> ik, ik ben helemaal van alles te boven. Hebben jullie dat gehoord Ja, yes, natuurlijk. Het, het schimmel uit het, uit het Binnenste van de aarde te komen Dat deed het ook Greta Dat deed het ook ja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 Frans Kokshoergen. Technische realisatie, Tom Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.